Cowboy had een mesje dat hem herhaaldelijk vroeg Wanneer kreeg ik mijn trouwring. Ik wacht nu lang genoeg Dan gaf hij steeds als antwoord, dat is een goed idee Ik moet toch eerder naar de markt, daar is in Santa Fe Daar ver in Santa Fe Hai hai, hai hai, Neem ik voor jou eens op een dag je gouden trouwring mee Danf in Santa Fe ai ai, ai ai, ai met z'n twee ai ai, ai ai, ai Tot op een naar de markt zo gaan Toen bleef de muil trainventer Vlak voor zijn voordeur staan Hij zei vandaag niet nodig Ik ga naar Santa Fe Toen zei de man, haha er is geen markt Al sinds geen jaar of twee Daar ver in Santa Fe Ai ai ai ai Neem ik Voor jou eens Op een dag Je gouden mee. Daar ver in Santa Fe. Aai-ai, ai-ai, ai-ee. Ai. Trampen we dan met z'n twee. Aai-ai, ai-ai, In Santa Fe, ai ja ai neem ik voor jou eens op een dag je gouden trouwring mee. Daar ver in Santa Fe, ai ai trouwen wij dan met z'n twee. Ay, ay,